Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de 62 die gisteren werden aangehouden rond de huldiging van Ajax op het Museumplein in Amsterdam... zitten er nog 42 vast. Volgens de Amsterdamse politie hebben de meesten zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Tientallen mensen raakten gewond doordat ze vlak voor het podium in de verdrukking kwamen. Dat gebeurde toen de spelersbus van het Museumplein vertrok. Grootschalige rellen zijn gisteravond uitgebleven... maar de mobiele eenheid heeft wel een aantal charges uitgevoerd...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 Pangda is de grootste autodistributeur van China met ruim 1100 dealers. Door de nieuwe overeenkomst heeft Spijker weer geld in kas... en kan de productie van Saab weer op gang worden gebracht. De productie bij Saab ligt al weken stil. Vorige week ketste een overeenkomst tussen Spijker Cars en een andere Chinese partner af. Het weer eerst bewolkt en af en toe regen of motregen. In de loop van de middag wordt het droger en klaart het in het zuiden geleidelijk op. Het wordt 15 graden aan zee en 17 of 18 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Apeldoorn Amsterdam, tussen Voorthuis en het Hoevelaken 2 kilometer. En tussen het Eemnes en Laren nog eens 2. Op de A4 Amsterdam Den Haag, tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. De A10 Noord tussen Kadoelen en het Koenplein 2. De A12 Arnhem Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 3 kilometer. En verderop bij Driebergen nog eens 3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 Zandvoortse Zaken, CFM Zandvoort, Henning van Petergren. En vandaag spreek ik met Ibrahim Al-Kaberi. En hij werkt in de Zandvoortse Bazaar in de Kerkstraat. Of nee, het is niet de Kerkstraat, de Haltestraat. Haltestraat hè? De 30. 30. En ik kan je iets vertellen over de winkel. Uh, wat is dit eigenlijk voor winkel? Dat is een. Een uh, soort uh, toco heb uh, ik uh, slagerij gedeelte slagerij, En heb ik uh, groenten uh, fruit, een kruiden, and olijven, vette kaas, en olijven, kaas en levensmiddelen. Uh, en heb ik ook uh, warme maaltijden zoals uh, roti uh, met uh, lamsvlees en met uh, kipfilet. Uh, en ook warm broodjes met uh, Turkisch brood uh, als uh, lam en hete kip, en broodje kebab. En, uh, <laughs> <laughs> ja, uh, alles in één zeg maar. En Turkisch brood. En... Ja, heel veel producten uit andere landen hè? Turkije, ja. Egypte, want je uh, komt zelf uit Egypte. Oude Egypte ja. Yeah. Uh, surnaamse producten, Surnaamse groenten okay. en, uh, en ook Chinese, uh, Chinese producten en... Uh, uh,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 Wat, uh, uh, Toen ik begonnen was het gelijk. Uh, gelijk uh, ja, heel Ja, bij, uh, aanloop, uh, zal ja, ik zeggen. En ja, daar ben ik helemaal blij mee, eigenlijk. Ja, dus en, uh, een beetje een vaste Ja, ik denk. Ja, gelukkig wel. Ja, ja, ja. Ja. En hoe ben je ertoe gekomen in, om je nou in Zandvoort zo'n soort winkel te starten? Uh, die idee had ik al uh, in 1999. Uh, 1999. Uh, maar toen dacht ik van, uh, in Zandvoort hebben we niet zoveel elektronen, zeg maar. Uh, toen uh, ben ik richting in uh, hoek van Holland, heb ik daar een uh, slagerij gehad. Uh, heb ik uh, tot 2001 heb ik gedraaid. En toen uh, dacht ik van, omdat de afstand, ik woon uh, in Zandvoort, ja. dan moet ik uh, zes dagen in de week uh, uh, werken. Dus uh, op en neer uh, mijn sluis. Dus uh, was ik uh, op een gegeven moment uh, helemaal op. Ja, je moest <laughs> naar de op, op, Ja, precies. Je moest steeds aan uh, de sluis en weer. Ja, toen, uh, uh, toen dacht ik van... Uh, uh, en heb ik tien, tien jaar uh, tussen uh, op Schipbo gewerkt. Okay. Bij uh, UPS, uh, uh, UPS, dat is een Amerikaanse bedrijf, heb ik zeven uh, okay. jaar gewerkt en daarvoor bij diverse uit en bureau enzo. Maar had ik vaste baan bij UPS, bij de vracht. Uh, uh, Bellet bouwen voor een vliegtuig en zo. ja. En daarna dacht van ga ik zoiets beginnen weer ja. in Stanford. Uh, maar voor mijn had ik al die plannen al voor Stanford. Ja, je dacht ik woon hier en later wil ik hier ooit wel een we start. Ja, starten. Dus, uh, maar ik ben helemaal uh, verbaasd. Ja, dat en helemaal, uh, ja, dus uh, dat is, dat is wel een niet voor Stanford? In Stanford had je nog niet zo'n soort winkel, hè? En we Ees, moesten ik, allemaal naar haar ja, in de ja, voor, voor dit soort producten. Wat ja, je precies. Ja. Ja. Nou, ik dacht, ik dacht, uh, ik hoorde eigenlijk dat uh, in Stanford hebben ze, uh, een uh, truk winkel, uh -huh. maar uh, heeft hij niet uh, gehaald. Die zou je wegwaarsen bedoel je? Ja, want als je zo'n winkel begint eigenlijk, uh, moet hij van alles hebben: uh, groenten, fruit, uh, vlees, ja. uh, levensmiddelen van alles. Maar hij had niet zoveel eigenlijk. Daarom, nee. uh, okay. En uh, ja, vaak uh, dicht. Ja, vaak is het lekker gesloten. Ja, niet Ja, je precies. Een heel breed assortiment, hè? echt van alles. Ja, we proberen ook. Als je, ja. uh, als je mensen vraagt voor producten, uh, dan ga ik gelijk opschrijven. En uh, probeer ik volgende dag in huis te Oh, dus je kan ook uh, speciale bestellingen voor ja voor ja, ja, doe ik. En waar ja. koop je dit zelf in? Heb je daar speciale uh, andere zaken voor? Ja, nou, ik heb uh, namelijk bij uh, Van Galen in Amsterdam heb ik een uh, centraal markt. koop ik daar. Uh, mijn levensmiddelen, groenten, fruit en vlees komt ze ook speciaal bezorgen en kip en uh, heb ik, uh, ik iedere ommiddag een verse broek te hebben. Ja, ja. ja. Oh, geweldig. ja, <laughs> ja En de kruiden en spullen uit Egypte ook uh, importeren. Uh -huh. voor uh, ja neem maar oh, Ja, beginnen. En hoe vaak ben je <hazien> met z'n driehoek bezig? Ook okay. zes dagen per week of iets minder? Nee, dat niet. Zeven uh, uh, dagen in de week <hazien> werk ik okay, op dat moment. Waar ja, want uh, ik draai uh, 14 tot 16 uur per dag en ja, uh, 7 dagen in de week. Maar uh, zondag kan ik uh, even uitslapen. Ja, even dus. ja, want uh, kan, kan ik om uh, uur of elf uh, ja. beginnen, dus kan ik uitslapen. En ja. nu, en, uh, zo in de winter ga ik uh, misschien halve dag. Uh, uh -huh. Ja, maandag, maandag, uh, oh, middag beginnen. Oh, uh, ja, ah, je krijgt nog een drukke tijd in de zomer. Veel toeristen, veel mensen ja, van buiten, Ja, ik bereid mij zelf voor. Dat is hier een toeristendorp, hè? Ben je dat gewend ook, al met toeristen te werken? Ja, ik heb namelijk ook in Horken gewerkt, Keizer. Dus uh, weet ik uh, hoe het is in, in de zomer, ja, ja. met toerisme. En ik krijg af en toe ook toerisme. Die, die komt uh, bij mij ook tussen uh, arbeid halen, of fruit, ja. of uh, levensmiddelen. En. Uh, dus daar uh, ben ik blij mee, ja. Ja, ja. ja. De Halterstraat. Dat is een winkel met heel veel specialistische voedingsproducten. En we maken een rondje door de zaak. Wat zien we hier voor heerlijke vleesproducten? Ik heb uh, namelijk uh, Lamse uh, zoals uh, Lamse bout en Lamse schouder. Uh, Lamse nek en uh, Lamse ribben. Dat is, uh, zoals sperrips, uh, Lamse poulet. Uh, en uh, Lamse heb ik ook. En uh, kalfvlees uh, heb ik ook, uh, met been, je kan er lekker uh, tagine van maken bijvoorbeeld, of uh, andere gerechten, uh, stofvlees bijvoorbeeld. En ik heb uh, sudorolabben bijvoorbeeld, dus, uh, van jongens uh, jonge stier. Uh, die lekker vlees en snel gaar. Ik heb bijvoorbeeld gekruide lampspotaletten en gekruide lampschormen zelf gemaakt, gemarineerd en mergaise heb ik ook. Ik kan ook bijvoorbeeld kebab maken dus, uh, en chaslik. Uh, dus, uh, Kom aan met de zomer, dus heb ik barbecue pakketjes in de toekomst. Lekker voor de barbecue Ja, Dat kan heel veel op de barbecue Ja, precies. Ook kipsetheen. En hele kip, kieperboten en broemstiks, kievleugel, gemarineerd en kiepsarmen. Ja, van alles eigenlijk een beetje. Dit heb je het product allemaal. Ja, ik heb zelf gemarineerd en uh, ik heb vandaag bijvoorbeeld een lammetje gekregen. heb ik mm. koude kar gehaald. Oh, je bent als slager dus eigenlijk? Ja, ze, ik heb een slageropleiding uh, gehad in 1999, uh, voordat ik een uh, Mislaus was uh, gestart. Ja. En ik heb bij uh, de verse... Uh, uh, Marokkaanse slager heb ik gestaan voor stage. En uh, Turkse slager heb ik ook gestaan om, ja. om te leren hoe uh, om wat. Uh, dat was 99 en uh, heb ik mijn opleiding ook uh, uh, uh, gehad om uh, de vakken uh, goed te leren. Ja, dus is echt een heel ver uh, lammetje. Ja, ja. Ik krijg eigenlijk per week in, uh, uh, twee lammetjes. Ja. En, uh, en voorvoet van een kalf. En ook schuddervlees uh, en zelf snijden laastaat in de vitrine. Ja, dus je bent heel zelfverzinnend. Dus. Ja. <laughs> <is heel> <laughs> kan je nog iets vertellen over deze producten hier? Wat is dit? Ja, ik heb een klein gedeelte dat is, noem ik de horeca gedeelte. Dat ja. ik heb een, in de vitrine nu staan, heb ik een lamse lamse lams roti en kibbe roti. Dat is gemaakt van. Uh, kieffilet en dan uh, ardabo met uh, masala kari en uh, eieren en uh, roti velletjes, uh, dat is bernankoek. en krijgen nog een kazaban erbij en uh, bakken olijven voor, uh, voor klanten. Dus, uh, ja, heerlijk. Ja. Uh... Kant en klaar kan je dat zo meenemen, zeg maar. Hè? En, en, de, ja, hotel, maar. Ja, ik, en ik heb hier ook een grill, een, een, een bakblaad. Dan, dat doe ik in, als je mensen kan uitkiezen uit gekruide vlees. Doe ik bijvoorbeeld een hete kip op de plaat, uh, vers, uh, gebakken. En doe ik in, uh, in, in een Turkish brood met saus en sla en uh, ja. Uh, ik kan het zo meenemen ja, of ik dus kan zo lekker alles meenemen ja. eten en lekker warm verbakken ja misschien kan je nog iets vertellen over deze producten hier je specifieke dingen dat je zegt dat lekker ja ik heb namelijk ook uh, wat uh, Turks uh, uh, uh, uh, uh, um, uh, baklava ja oké okay. uh, ja dat is gemaakt van uh, gemalen pistache en, uh, en bladendeeg met honing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 heb ik bijvoorbeeld de uh, uh, uh, uh, brood en Turkisch brood gevolgd met uh, spinazie en vette kaas en met shawarma en met uh, Turkisch brood gevolgd met gehakt en olijven bijvoorbeeld heerlijk allemaal ja. en waar, waar haal je dit al vandaan al die brood dat haal ik bij uh, bij Turkse bakkerij aha ja en, uh, en sommige dingen, zoals Marokkaans koekjes en Turkse koekjes, maken wij zelf. Ja, ook nog. Ja. Oh, je maakt ook zelf dingen. Ja. Wat mooi. Goed hoor.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 Uh, dat is uh, eiten gewoon op brood, dus morgens, uh, zoals ze hier in Nederland uh, eiten, chocolade, pasta. Ja, oh ja. Ja. Ja, dat is... Goed. Ja, lijkt me. Ja. <laughs> yeah. I can't wait a moment more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 Misschien als het goed gaat, dan kan ik misschien een bakkerij in Zandvoort, een bakkerij. Ja, dat is eigenlijk uh, mijn plan om, ja. om te doen. En uitbreiden en uh, ja, voor, van alles eigenlijk, dat uh, mensen niet uh, helemaal speciaal uh, uit Zandvoort om... Uh, om uh, spullen te, te ja, halen, spullen zeg maar. Het ja, precies. staat van Haarlem? om Turks brood halen? Ja, ook in de zomer heb je ook een file en zo. Ja, dat en, is en, waar. Ja. ja. Dus, uh, dat zou heel mooi zijn. En dan een bakkerij? En dat zou je dan zelf kunnen bak bakken? Uh, dat niet, want het is niet mijn uh, uh. vak. Maar uh, als het goed uh, komt iemand die is speciaal om uh, Turks brood te bakken en uh, zoetigheid. En, uh. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja, dus, uh, ja dat, dat zou nou, mooi dan. zijn. Ja, ja. dat zou uh, mooi zijn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 en uh, ja, dat was eigenlijk een goed idee en hebben ze getekend en heb ik uh, in Egypte laten drukken. Mooi! Oh, ja. ja, en uh, ja, dus, uh, heel veel mensen vinden het uh, ja, uh, leuk. Ja, het is een leuk. <laughs> ja, precies. De met de watertoren in het midden, ja, dat is waar. Uh, uh, ja, wat wat ja. zou je nog willen doen met het logo? Nou, misschien ergens op drukken? Ja, wil ik eigenlijk op de raam gaan uh, okay, drukken yeah. En uh, als ik wat gespaard heb, en uh, het komt uh, op een bus, wil ik de logo ook zetten. Dat, de, dat okay, de iedereen yeah. kan zien dat uh, Zandvoort. Uh, uh, het zo zien. Ja, ja, ja ja, ja, leuk ja. Ga je dan je producten vervoeren en zo? Ja, dat zou een goed idee zijn Ja, toch? Leuk, ja Dus je denkt wel aan uh, uitbreiding, aan busjes Ja En een winkel, bakkerij erbij Nou, dat ja. is een uh, goede ja. spirit, hè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 ben ik zo, als ze vijf jaar verder zal ja. ik de oud zien, nog beter. Ja, eigenlijk. dat is zeker. Dan wordt het nog beter ja. Je spreekt ook heel goed mee, hoe lang ben je al in Nederland? Uh, kleine 19 jaar. 19 jaar. <laughs> ja. En hoe ben je hier gekomen in Zandvoort dan? Uh, ja, het is eigenlijk een lange verhaal. Ja, maar nou. Ik vind het wel leuk, ja? Ja, heel leuk. Leuke dorp en zee. Ja, een gezellig dorp en leuke mensen. And,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 en uh, bijzondere dingen die, uh, die je kan niet uh, halen bij andere supermarkt bijvoorbeeld, of andere toko, ja. dat, dat kan, uh, dat kan uh, bij mij halen, zeg maar. Ja, je kan alles halen en anders bestellen als je het nog hebt. Ja, precies, precies, als je, als je ja. het Ja, precies. Nou, heel goed, hartelijk bedankt. Dank u wel. En nog veel succes in zand, het Dank u wel, dank u wel. Nou, goed. <laughs> Go, go, go.